8 uur jobboot met het NOS-journaal. Het blijft onduidelijk hoeveel doden er zijn gevallen... door de aardbeving en de tsunami in Japan. De politie meldt dat er in ieder geval 151 doden zijn geborgen... in de noordoostelijke stad Sendai. Het Japanse persbureau Kyodo schat dat er zeker duizend mensen omgekomen zijn. Ook worden veel mensen vermist. Het is nu nacht in Japan wat het zoeken naar slachtoffers moeilijk maakt... In Tokio brengen veel mensen de nacht door op straat omdat ze niet naar huis kunnen. Het openbaar vervoer ligt daar plat. In het noordoosten van Japan zijn veel mensen opgevangen in sporthallen. De regering heeft 300 vliegtuigen en 40 schepen paraat om de reddingsoperatie bij daglicht voor te zetten. Onder meer Amerika en Nederland hebben hulp aangeboden bij het zoeken naar slachtoffers. Meer dan 12 uur na de eerste zware aardbeving zijn er nog naschokken voelbaar. Het zijn er tot nu toe ruim 80 ook zijn er problemen met een kerncentrale bij de havenstad Onahama. Het koelsysteem werkt niet naar behoren. Er lekt geen radioactief materiaal, maar de druk in een van de reactoren neemt wel toe. In de omgeving van de centrale zijn 2800 mensen geëvacueerd. De tsunami lijkt in andere landen weinig schade te hebben toegebracht. Hawaii is wel getroffen door hoge vloedgolven, maar niemand raakte daar gewond. Aan de Amerikaanse westkust zijn veel bootjes gezonken. Het kabinet gaat nog meer Libische tegoeden bevriezen. Minister De Jager zei na afloop van de ministerraad... dat de tegoeden worden bevroren van bijvoorbeeld de Libische Centrale Bank. Nederland trekt op dit punt één lijn met andere landen in de EU. Op een top in Brussel hebben de Europese regeringsleiders... gesproken over Libië. Frankrijk heeft de oppositie in Libië erkend... als de vertegenwoordiger van het Libische volk. De rest van Europa wil zover niet gaan. Wel zijn alle EU-leiders het erover eens... dat Gaddafi onmiddellijk moet vertrekken. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt. Morgen is het zacht, met maximaal rond 13 graden. Tegen de avondkans op het regen. Zondag opnieuw zacht en af en toe een bui. Dit was het NOS Journaal. Je gaat de zaak overdragen? Ja, dat gaat wel door mijn hoofd. Maar hoe pak ik dat aan? Schenken, aandelen. Wie kan mij opvolgen? En wie bepaalt eigenlijk de waarde? Wij adviseren. Beker Tillyberg.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 Zij is tot half negen mijn gast. En we praten over een heleboel dingen vanavond. Haar werk in de Tweede Kamer, drijfveren, dromen... en haar overstap van Brussel naar Den Haag. Goedenavond. Goedenavond. Maar laten we om te beginnen heel even stilstaan... bij de situatie aan de andere kant van de wereld, in Japan. De aardbeving daar en de daaropvolgende tsunami. U heeft de beelden, neem ik aan, ook gezien. Ja, gezien. En alles vernietigend en heel indrukwekkend, ja. Beangstigend, hè? Ja, heel beangstigend. Ik zag de, de beelden en de schepen die binnenkwamen, het land op. Eh, brandende gebouwen die mee werden gesleurd. Het was onwaarschijnlijk indrukwekkend, en heftig, en naar ook vooral. Ja, is een het van dus de, nu, uh, de engste dingen om mee te maken, denk ik dan. Ja, en ook bijna niet te bevatten. Dus uh, ik, ik uh, zei later tegen een collega... dank dat wij in uh, Nederland wonen... en dit soort natuurrampen over het algemeen gewoon niet zullen meemaken. Um, maar het is natuurlijk nu uh, afwachten wat er in Japan gaat gebeuren... met de hulpdiensten, de slachtoffers... Uh, of het allemaal bij daglicht uh, beter ja. gaat, weten we nog niet. Ja, want het is daar nu natuurlijk nacht nu ook. Hè? Het is daar nu uh, diep in de nacht, ja. U zei, ik zei tegen een collega, is dat dan een Tweede Kamerlied? Uh, nee, dit was in dit geval was dat een beleidsmedewerker. Maar wel van de VVD-fractie. Ja, <laughs> Want inderdaad, is dat iets waar u dan met elkaar over gaat sms'en? Hoe gaat dat eigenlijk? Um, ja, nou ja, vrijdag is niet een zittingsdag van de Tweede Kamer. Nee. Maar ik was wel even in de Tweede Kamer vandaag... omdat ik nog iets moest uh, afhandelen. En dan, um, dan heeft iedereen het erover natuurlijk. Want iedereen heeft de beelden gezien en iedereen is gealarmeerd. En uh, heeft uh, of uh, bekenden daar zitten. Um, maar goed, zoveel natuurgeweld maakt op iedereen ja, indruk, volgens wel, mij. Ja. Ja. Want moeten u er iets mee als politicus? Want ik ik, ik las dat u uh, zich in de Kamer ook bezig houdt met rampen ja. en met crisisbestrijding. Ja. Nou ja. Nou ja, ramp- en crisisbestrijding in mijn portefeuille... is vooral nationaal uh, ja, gericht. uiteraard. Um, maar natuurlijk wordt er wel gekeken... Dat he, de premier Rutte heeft net uh, uitspraken gedaan over Nederland staat klaar... Um, om Japan te helpen. Ja, dan ben ik natuurlijk wel uh, geïnteresseerd in op welke wijze wij dan helpen. En ik vind het ook heel goed dat hij onmiddellijk dat aanbod heeft gedaan. Laat dat duidelijk zijn. Mm -hmm. uh, maar vanuit die optiek ben ik er dan bij betrokken. Maar mijn portefeuille, ramp- en crisisbeheersing... een deel van mijn portefeuille... Ja, dat, dat, dat heeft meer te maken bijvoorbeeld met uh, de brand in Moerdijk... Ja. En ook de dijken bijvoorbeeld, die, als het dan over natuurgeweld gaat? Uh, die, uh... In Nederland, ja. ja, ja, ja. Maar dan, dan zit ik ook wel weer met collega's te praten... die natuurlijk het watermanagement en ja. het natuurbeheer... en, en et cetera, et cetera. Dus het is, het is een samenspel van verschillende woordvoerders... die op dat moment uh, om de tafel zitten. Ja. Um, u komt uit Europa, heeft jaren in Brussel gezeten... in het Europees Parlement. Inmiddels dus uh, in Den Haag. En zo kennen we u. Wat wel zo is, is dat Europese politiek al heel lang binnenlandse politiek is. En dat het echt best wel handig is als er ook Europese ervaring in die uh, Tweede Kamerfractie zit. Nou, Volgens nog uh, ben ik niet een heel redderig typje, maar uh, ga ik er wel vol overgaven tegenaan. Uh, in de politiek is het helemaal niet altijd handig om ongeduldig te zijn. Maar, uh, maar wil je iets wel bereiken, ja, dan, dan, uh, dan, dan is een kort lontje inderdaad af en toe handig. Heel veel inzet, dat kunt u van mij verwachten. U zit hier rechte te gieren tegenover mij. Ja, maar ik heb dit nooit teruggehoord natuurlijk. Dus het, dit <laughs> heb ik blijkbaar uitgesproken uh, in andere interviews. Dus het is heel grappig om dat achter elkaar terug te horen. Ja, vooral ja. dat korte lontje. Zei, ja. ja, maar dat, ik, ik, ik, uh, ik ben ooit zo geportretteerd in, uh, in uh, het blad de El El El Elsevier. Ja. En um, dat heeft me lang achtervolgd. Want iedereen vroeg er natuurlijk naar. Is het waar? Is het waar? Hef, heb jij een kort lontje? En, en ja, het klopt. Ik ben vrij ongeduldig van aard. En dat uh, ik heb me inmiddels ook al en tot tien leren tellen, wel van belang en handig soms in de politiek. Mm -hmm. Maar uh, ik merk soms echt dat ik mijn tong eraf moet bijten. Dus dat, ja, dat is zo. Ja. En bijt u ook wel eens uw tong niet af? Uh, ja, soms slap ik er ook wel eens wat uit. Maar nogmaals, ik heb, ik heb redelijk geleerd om niet meer als die eeuwige van door die porseleinkasten uh, te stampen. Dus uh, ja, maar goed, weet je, spontaniteit zit erin mm -hmm. en dat blijft erin. En dus maar bent u wel eens echt uit. kwaad op collega's? Nee, echt kwaad, nee. Nee, nee, tot op heden is me nog geen streek geleverd. Maar je moet wel opletten. Ja, Zo simpel is het. En Het moment dat dat wel gebeurt, dan zal ik vanzelf wel ontploffen. Ja. Maar ik ben wel iemand met emoties. Dus als op dat moment me iets niet zint... dan zal ik dat snel melden. En dat is natuurlijk niet altijd even handig. Je moet wel even goed opletten welke toon je dan ook ja. gebruikt. Omdat je mensen nee, soms maar... ook laat schrikken. Precies, want bijvoorbeeld u zegt ja, uh, ongeduldig, ik moet een beetje tellen letten, ze nu en dan. Ik moet niet te ongeduldig zijn, maar het is niet echt een handig vak als je eigenlijk ongeduldig nou. bent om de politiek ja. te kiezen. Ja, ja, niet en weer wel. Uh, niet omdat je mensen ook tegen je in het harnas uh, uh, dreigt te jagen als je dat te vaak doet. Um, maar aan de andere kant, politiek is soms uh, vaak een project van een lange adem, wil je iets bereiken. Maar het ongeduld zorgt er ook voor dat je steeds weer die centimeters maakt die nodig zijn om vooruit te komen. Dus ja, het is het. Is, het is soms handig en soms ook weer niet. Maar um, ja, ik, het gaat redelijk. Dus ik, ik, ik kan ermee uit de voeten, laat ik het zo zeggen. U zei ook in een van die interviews: hè, dat fragmentje dat we hoorden: zei u: uh, Ik ben niet zo rellerig. Ja. Nou, dat is dat ik niet bewust uit. Uh, ik ben niet zo van de. Van de harde one-liners, uh, alleen maar om een relletje te veroorzaken... in bijvoorbeeld uh, een krant of uh, op de televisie. Dus uh, ik zit wel graag op de inhoud. Um, en ik denk dat ik dat ermee heb bedoeld. Um, maar ik weet niet meer in welke context ik dit precies heb gezegd. Maar, maar uh, rellen om te rellen, om het allemaal zo uit te drukken... Uh, omdat het ook inmiddels bij de politiek lijkt te zijn gaan horen... Uh, van die school ben ik niet. Echt niet? Nee, echt niet gewoon. Daar houdt u niet van? Nee, ik heb uh, mijn drijfveren, ik heb mijn principes. En uh, als, het, als die op het spel zijn, dan wil ik natuurlijk uh, dat korte lontje wel eens tevoorschijn halen. Maar dat vind ik iets anders dan rellen, omdat uh, je voor de bühne een bepaald simpel punt wil scoren. Ja. Die drijfveren, hè? Uh, u zegt ook ik heb veel inzet. W waar komt die drijfveer vandaan? Ja, dat vraag, oh, de drijfveren voor de politiek. Um, ja, ik, ik heb wel eens gezegd, ik ben laat politiek bewust geworden. In die zin dat mijn periode in uh, Brussel, en dat was al voordat ik Europarlementariër was. Toen was ik ambtenaar bij de Europese Commissie. Um, die heeft me enorm gevormd en helemaal mijn periode uh, in Letland. Ik heb daar gewoond en gewerkt. Ik werd daar heel direct geconfronteerd met het Sovjetverleden. En dat heeft me eigenlijk doen beseffen, meer dan ooit, dat vrijheid en veiligheid niet vanzelfsprekend zijn. Um, en ik heb dat um, ja ik heb dat eigenlijk zo tot me genomen dat. dat verworden is tot mijn drijfveer om de politiek in te gaan. Maar noem eens een voorbeeld waaruit dat bleek dan? Um, in, in Letland bedoel je? Ja. Nou ja, ik bedoel de, de verhalen van mijn collega's... voor uren in de rij, een simpel voorbeeld voor een panty... of een tube staan een stukje zeep. Het feit dat elkaar, niemand elkaar vertrouwde. Hè, dat er afgesproken werd in een bos om vertrouwelijk uh, dingen te wisselen. Uh, al die verhalen zijn echt. Dat zijn geen spookverhalen van televisie of opgeklopte uh, nieuwsberichten. Die verhalen zijn gewoon echt... Uh, gezinnen die uiteen zijn gevallen omdat ze uh, in Siberische uh, strafkampen zaten. Dat zijn zaken die enorm veel indruk op hem hebben gemaakt. Ik las het natuurlijk wel in de boekjes. Ik uh, zag de beelden op televisie. Maar dat is iets anders dan er zo direct mee geconfronteerd worden. Um, uh, dus ik heb vrijheid en veiligheid in mijn jeugd en mijn puberteit, cetera, Heb ik altijd heel erg als vanzelfsprekend gevonden. En met name mijn periode in Letland deed me beseffen dat het iets is om er elke dag voor te knokken. En dat is eigenlijk, ja, wat ik net zei, verwoord tot mijn drijfveer. En later nogmaals bevestigd, toen ik als europarlementariër bijvoorbeeld uh, Wit-Rusland werd uitgezet... wat ook een uh, unieke ervaring was. Toen dacht ik, ja, dit is de Europese achtertuin... en we leven in het jaar, dat is een paar jaar geleden gebeurd. We leven hè, uh, niet meer in de middeleeuwen. En er zit daar gewoon nog een dictator. En waarom en bent u toen eruit is, gestuurd? Nou, omdat Lukashenko, de huidige uh, man aan, de, aan, aan het bewind... de dictator in, in Wit-Rusland, uh, gewoon niet gediend was van mijn activiteiten daar. Ja. Want wat deed u daar dan? Wat hem niet beviel? Uh, spreken met de oppositie en uh, trainingen geven over democratie en liberalisme. Dus dat, uh, dat vond hij niks. Dat was duidelijk. Ja. Maar dat was dus niet iets wat al in uw jeugd naar boven is gekomen? Dat nee, het is echt pas zijn. later... Ik ben wel altijd betrokken geweest, maatschappelijk geïnteresseerd geweest. Dat hebben mijn ouders later wel eens gezegd. Maar, Want? Um, waar bleek dat dan nee, uit? ja, ik keek graag het journaal. Ik, uh, ik uh, was wel een beetje een nieuwsverreter. En toen had je nog helemaal niet van die, van die eindeloze hoeveelheid nieuwsprogramma's zoals we dat tegenwoordig kennen. Mm -hmm. um, maar dat, dat deed ik dan wel. Um, maar... Ja, eigenlijk mijn stap op mijn twintigste naar de Europese Commissie, waar ik toen ging werken, vervolgens die periode in Letland. Dat, dat, is echt, uh, dat heeft mij echt gevormd. En wat bracht u dan in, in, in Europa? Ik bedoel, waarom ging u daar naartoe? Ja, dat, dat is, daar heb ik niet één antwoord op. Dat is, dat is een zoektocht geweest. Uh, Europa heeft me wel gefascineerd. Andere culturen, talen. Uh, het feit dat, dat Europa verenigd was in het concept Europese Unie, dat er samen werd gewerkt. Um, dus economische samenwerking uh, met als doel eigenlijk vrijheid en veiligheid... met als doel vrede, want zo is de Europese Unie ooit begonnen... Mm -hmm. is een fascinerend concept. En toen ik daar de, de mogelijkheid kreeg... wat toen nog iets makkelijker was dan het tegenwoordig is... om uh, stage te gaan lopen bij de Europese Commissie... en ik rolde vervolgens in een baan... was dat natuurlijk een unieke ervaring uh, om op te doen. En zo geschieden. Ja. Uh, nou heeft u uh, te maken natuurlijk ook gehad... met allemaal mensen daar in het Europarlement. Uh, in een eerder interview zei u over een collega... Bart Barbara Matera. Oh God, dat... <laughs> ja. Jij ja, ja? weet wat ik ga zeggen. Ja, ik, weet, ik denk het. Is dat een Berlusconi uh, dame? Een Berlusconi bimbo, ja. geloof ik. Een ja. Een beep, ja. En u zegt erover, Ja, ze is gewoon echt heel dom. Ja. Ja. Durft u dat ook te zeggen over collega's in Nederland? Nee, maar ik heb nog nooit iemand in de Tweede Kamer ontmoet uh, zoals ik Barbara heb leren kennen in het uh, Europees Parlement. Ik bedoel, het is een fantastisch mooie vrouw. Hè? Dus alle mannelijke collega's die liepen natuurlijk ook met haar weg. Mm -hmm. En ze, ze heeft absoluut het hart op de goede, goede plek. Maar uh, nadat ik haar twintig keer had gesproken... en twintig keer mijn, uh, me ook had voorgesteld... Uh, uh, toen draaide ze zich om en toen zei ze... Oh, sorry, hij forgot ik name already." Moret. Dus dat is nou precies die Barbara. Die, die, die onthoudt alles uh, één minuut en dan daarnaast weer vergeten. Dus ik vond het een hele grote... Grappige collega, maar ook ontzettend vermoeiend. Ik bedoel, qua samenwerking kwamen we niet verder. Ja. Maar stel dat er nou in Den Haag ook zo'n dommerd zou zitten, zou u dan durven? Vast, maar ik ben ze nog niet tegengekomen. En misschien opereren ze op een andere portefeuille, ik weet het niet. Maar ik ben het, ik ben het, ik ben er, ik ben er, ik ben ja, we hebben in, we hebben in Den Haag, heel eerlijk gezegd, gewoon niet een Berlusconi. Nee, maar babe. goed, mijn punt is natuurlijk, durft u dingen te zeggen over uw collega's die niet al te lekker klinken? Ah, weet ik niet. Ik denk dat het, nou, misschien is dat inderdaad wat anoniemer. Omdat je natuurlijk, als ik iets zeg op de Nederlandse radio. Uh, dat niet zozeer op de Italiaanse radio zou worden uitgezonden. Daar heb je absoluut een punt. Um, ja, nee, daar heeft je absoluut een punt. Maar het, het is. Ik, nee, ik denk niet dat ik het zo zou zeggen. Maar nogmaals, we hebben in de Tweede Kamer geen enkele Berlusconi-beep zitten. Tot half negen, twee dingen. Van Omroep Max. Met Margarete Reintjes. Ja, ik ben in gesprek met VVD-Tweede Kamerlid Janine Hennis Plasgaard. Die uh, jaren in Brussel heeft gezeten. Inmiddels dus sinds de zomer in uh, de Tweede Kamer. En dus nu, uh, ja, uit de relatieve luwte daar in Brussel, zitten u nu ja. in het middelpunt. Hè? Ja. Ja. Daar zitten vast andere kanten aan die niet leuk Um, nee, het is een enorm verschil. Want natuurlijk, uh, het Europees Parlement is een volksvertegenwoordiging. De Tweede Kamer is een volksvertegenwoordiging. En dus zijn er enorm veel overeenkomsten. Maar het is ook anders. Je kunt in Europa is het veel meer beschouwend. Ook meer letterlijk op afstand van de kiezer. Um, dat is niet altijd goed hoor. Want het, dat maakt het moeilijk om de Europese boodschappen... en Europese wet- en regelgeving goed uit te leggen. Maar het geeft je ook wel tijd om echt je dossiers te beheersen... en te kennen en, uh, en dan pas naar buiten te komen. Ja, en die kiezer, en als die het niet bevalt in Nederland, is dus ook eerder bij u, of niet? Ja, nou ja, en in Nederland heb je nauwelijks de tijd soms om je dossiers goed te beheersen, want dan is er alweer een journalist, hè? dus dat is al een groot verschil. En inderdaad, eh, eh, eh, bijna 17 miljoen Nederlanders eh, eh, bemoeien zich eh, bijna dagelijks met je, eh, of hebben een mening ja. over, over je. Dus en dat waar doet u dat aan? Uh, aan de hoeveelheid mails, uh, eindeloos veel mails. Uh, Met op, wat voor teksten? Op, uh, uh, nou ja, ook hele leuke mails, laat dat uh, duidelijk zijn, maar ook hele vervelende mails, ook scheldpartijen. Uh, wat zeggen dus... ze dan? Nou, dat zal ik allemaal niet hier... Maar de, echt naar. De, de milde variant is heemuts. Dus dat is dan... Uh, dat is dan uh, een milde variant. Met naam en toenaam aan de onderkant? Of is het dan ook uh, anoniem? Soms met naam en toename, uh, maar ook anoniem. Nou, dat is laf. En uh, als het met uh, naam en toename is, dan krijgen ze ook een mailtje terug. En dan bedank ik ze hartelijk voor de vriendelijke woorden. En soms krijg ik dan zelfs weer een mail terug. Zo was het niet bedoeld. <laughs> Alsof ik dat niet had begrepen. Maar dat, dat, uh, dat, ja, dat zijn aspecten die, die, die ik wel kende vanuit het Europees parlement... Maar die echt nou, verhonderdvoudigd zijn sinds ik in de Tweede Kamer zit. Ja. En hoe naar is dat soms? Nou, op een gegeven moment raak je echt wel een beetje immuun daarvoor. Um, het is altijd leuk om uh, kritische berichten te ontvangen, vragen te ontvangen. Daar, daar, daar, daar is allemaal helemaal niks mis mee. Maar ordinaire scheldpartijen, ik, ik snap eerlijk gezegd niet... Wat, wat iemand beweegt om dat allemaal op de mail te gooien. Um, dus op, in, in, in het begin maakt het echt indruk. En op een gegeven moment denk je ook van, nou, het, het zal wel... Um, Leest u het wel altijd? Ik lees het bijna altijd, ja. Maar soms, als ik begin, en het begint gelijk... Uh, nou, ik zal het hier niet zeggen, maar dan denk ik ook van zoek het lekker uit. Uh, en dat is natuurlijk uh, een Het raakt je op een of andere manier echt wel, maar je, je raakt... Ja, is dus, uh, dat, dat is ja. niet helemaal waar, maar je, je raakt... Je op, leert ermee omgaan? Ja, yeah, yeah, ik net zeggen. Nou is het natuurlijk zo dat, dat u bent dan ook nog eens een jonge aantrekkelijke vrouw? Nou, dat is heel aardig. <laughs> dat is zo. Um, en um, ik kan me ook voorstellen dat er ook inderdaad op die manier op de vrouw gespeeld wordt. Dat er seksistische <laughs> dingen gebeuren. Um, ja, ja, maar dat, dat, dat, uh, dat was in het Europees parlement niet anders. In de Kamer is dat overigens absoluut niet aan de orde. Uh, maar er zijn natuurlijk altijd mensen uh, op, op social media... Of, of op de mail die daar menen uh, een grap over te moeten maken. Ja, maar ja, weet je, ja. Maakt u wel eens gebruik van het feit dat u een aantrekkelijke verschijning bent? Nou, grappig genoeg had ik daar laatst een discussie over met een mannelijke collega. Ik noem zijn naam hier even niet. Maar die zei ook van, ja, ja maar jij maakt er ook gebruik van. Hè, van een vriendelijke glimlach, et cetera. toen zei ik, ja, maar e, jij niet? Laten we eerlijk zijn. Ik bedoel, ook, er zijn ook mannen die charmant zijn... of uh, een glimlach uh, tevoorschijn ja. kunnen toveren op het juiste moment. En waarom zou de vrouw dan weer juist bijna gebruik of bijna misbruik... wordt er dan wel eens gesteld... Uh, Um, waarom zou het nou weer de juiste vrouw zijn... die dan misbruik of gebruik zou maken van bepaalde aspecten? Um, dus um, ik vind zelf dat ik dat niet doe. Niet? Um, um, Helemaal ik, niet? Nou, ik denk eerlijk gezegd, tuurlijk maak ik van mijn vrouw zijn wel eens gebruik. Mm -hmm. uh, maar ja, een man maakt ook van zijn man zijn op, op zijn tijd gebruik. En dat op zich doen we niet voor elkaar onder. En dat vind ik altijd zo'n vreemde discussie of, of alleen de vrouw van bepaalde kwaliteiten of bepaalde aspecten... gebruik zou maken. Onzinnig. Maar ja. goed, ja, ik, ik neem aan dat ik best op zijn tijd weet... Um, maar ik kan, ik kan de momenten niet duiden. hoor. Het is dus niet een hele bewuste uh, keuze. Um, maar dat ik ook van mijn goede kant en minder ja, goede kant... gewoon met flair dingen doen. gebruik maak. Ja. Um, u komt uit Europa, hè? dat hebben we ja. al eerder gezegd. En um, u ja. heeft het heel goed gedaan daar in Brussel. Want u bent in 2010 uitgeroepen tot Europarlementariër parlementariër van 2010. Ja. Even dat moment. The fourth category is MEP of the year. Waarom verdient ze de prijs? Nou, ik vind het wel heel bijzonder wat zij gedaan heeft uiteindelijk natuurlijk voor uh, dat hele issue met privacy-dingen met Amerika. En wat ze daar ge geflikt heeft als het ware, is toch wel iets heel bijzonders. En ze was echt een ster in het Europese parlement. De winnaar is Janine Hanen-Achard. Ja, een staande ovatie was het echt, hè? Ja, ja dat, was niet, uh, dat was bij de uitreiking. En de ovatie was inderdaad toen ik een bepaalde een zaak voor elkaar boksen in het Europees parlement. Dat deed ik overigens natuurlijk niet alleen. Alleen ik was wel de trekker van uh, Ja, maar Even dat voor stuk. mensen die niet weten. Dat ging om uh, het verzet, dus het succesvolle verzet van ja. u... Uh, tegen de mogelijkheid van uh, Amerika... om inzage te krijgen in de Europese bankgegevens. Uh, uh, ja. En dat heeft u voor elkaar gekregen. En daar heeft u met hart en ziel voor gewerkt. Ja, met heel veel anderen. Dat en heel veel anderen. Zijn. Maar toen ja. dat uiteindelijk gelukt is, ja. dat moment... Ja. Hoe voelde dat? Onwerkelijk, omdat ik tot het laatste moment niet wist of we um, een uh, voldoende meerderheid zouden hebben en al helemaal niet of het een grote meerderheid zou zijn. En ik echt tot vlak voor de stemming dacht, ja, en, uh, ik weet het gewoon niet meer. En um, de spanning was zo opgelopen en Guy Verhofstadt, um, oud belgisch premier, maar ook fractievoorzitter van de Europese Liberalen, die belde me die ochtend al om half zeven en die zei, ja, we moeten winnen, we moeten winnen. En dat, weet je, dat, ik voelde die druk gewoon groeien. En uh, toen, toen het zo ver was en de stemming kwam, toen moest ik nog spreken. En daar Kwam mijn laatste uh, uh, ja, adrenalinestoot, kwam er gewoon uit. En um, ik vergeet het moment eigenlijk nooit meer, omdat de meerderheid aanzienlijk was en mm -hmm. daarmee de overwinning een feit. En dat, dat, dat is een moment wat je nooit meer vergeet. Ja. Echt succesvol. Want dat kunnen veel mensen natuurlijk nu niet navertellen. Hè? En, Dit was echt een uniek iets. Ja, het was een uniek moment, omdat het Europees parlement voor het eerst gebruik maakte van een nieuwe bevoegdheid. En we ook voor het eerst zeiden, want in het verleden waren er wel meer trajecten... waarbij de Europese regeringsleiders zeiden en de Amerikaanse autoriteiten zeiden... van doe het nou maar. En het parlement heel kritisch was, maar altijd weer uiteindelijk uh, boog... voor de eisen van de Europese regeringsleiders en de Amerikaanse autoriteiten. En dit was eigenlijk, nogmaals, we maakten gebruik van een nieuwe bevoegdheid... onder, onder het verdrag van Lissabon. Uh, en we, we, we wisten voor het eerst de druk te weerstaan. Um, en uh, op onze strepen te blijven staan en te zeggen... Uh, tot hier en niet verder. We willen best gegevens delen in de strijd tegen terrorisme. We snappen dat het nodig is, maar wel met de juiste waarborgen. En die heeft u niet gegeven. Dus terug naar de tekentafel ja. en, uh, en dan uh, praten we weer verder. En ja. toen dacht u, wauw, er ligt hier een carrière voor mij in het verschiet. Nee, nee, nee hoor. Nee. Want die nou, avond... Of in Nederland. Nee, want die avond vergeet ik ook nooit meer. Dat moment was heel onwerkelijk. De, uh, ik heb er natuurlijk maanden, weken heel hard aan gewerkt. Nachtenlang ook weinig geslapen. Dus toen dat moment, die stemming voorbij was... dan zak je ook een beetje als een pudding in elkaar. Um, en die avond wilde ik maar één ding. Uh, want de stemming vond plaats in Straatsburg. En dat was terug naar Nederland. Dat was op een donderdagavond. Maar toen konden we niet weg in verband met de sneeuwstorm. En toen eindigde ik in een vaag hotel... met al mijn Nederlandse collega-europarlementariërs. Mm. En toen had ik eigenlijk helemaal niet door dat het in Nederland nieuws was geworden. Ik wist wel dat het elders nieuws was. Maar ik had niet door dat er in Nederland beelden werden uh, uitgezonden. En uh, pas toen mijn uh, familie en bekenden gingen bellen van... hé, hey, uh, er is iets fantastisch gebeurd. Toen had ik in de gaten dat het ook Nederland had bereikt. Dus het is pas veel later bij mij... Binnengekomen dat uh, dat het ook, ook als zo indrukwekkend zoals ja. ik het had ervaren, dat het ook was overgekomen en dat dat uh, ja, het Europees parlement werd erkend en herkend in Nederland. Ja. En toen stond u opeens vierde op de lijst van de VVD, ja, en uh, we kregen ze heel veel stemmen. Ja. En toen werd u toch niet minister, nee, maar dat was ook niet het plan. Nee, maar dat was wel een ongelooflijke <tieft> teleurstelling, nee. Nee, dat, dat, dat vind ik ook niet. Want ik weet, ik, het was niet eerlijk gezegd, lag niet helemaal uh, in mijn planning om uh, nu al in de Tweede en Kamer. En als u te staan. nu dit voor de goede vrede zegt. Nee, nee, nee echt niet. Maar nee. ondertussen nee. bent u wel echt teleurgesteld geweest. Nee. In de wandelgangen heb ik dat begrepen. Nee. Dat u woedend was op Rutte. Nee. Nou, ik weet niet met wie u hebt gesproken. Maar in ieder geval niet met mijn wandelgangen. Want dat, dat is absoluut niet het geval. Um, uh, want ik. Het lag niet helemaal in mijn planning om uh, mee te doen aan de Tweede Kamerverkiezingen. Dat is toch zo gelopen, zo gaan die dingen. En dan ga je er ook voor. En het, het kan nooit zo zijn dat je aan iets begint... als het doel uh, is minister worden of staatssecretaris worden. Want het was nog helemaal geen gelopen race voor de VVD. Mm -hmm. Dus um, ik wist, toen ik de stap maakte van Europa naar Den Haag... dat uh, het lidmaatschap van de Tweede Kamer mijn doel was... Um, ik wist ook, toen er onderhandeld werd en de portefeuilles verdeeld werden... Euh, dat het helemaal niet vanzelfsprekend was dat ik ergens voor in aanmerking zou nee, komen. Nee, maar dus nog één extra vrouw, in. wat best ja. gekund, toch? Dat is een ander verhaal. Dat is een ander verhaal. Maar dat, dat zie ik echt los van mijn persoon. Het, uh, ik heb vanaf het begin af aan gezegd dat er best nog verder dat men iets verder had kunnen kijken ja. dan de gemiddelde mannelijke neus lang is... als het gaat om uh, het aantal vrouwen in de regering. Nou blijft het natuurlijk lastig om. Uh, kijk, ook al zou u wel woedend zijn geweest op Rutte, dan zegt u dat natuurlijk niet op de radio. Want ik heb uh, het interview Gala uh, onlangs in Amsterdam in de stad Schouwburg was Wouter Bos de gast. Ja. En die hield nu een fantastisch verhaal uh, waarin hij vertelde: ja, jongens. Jullie, journalisten, jullie vragen mij dingen. Ja. Dan zeg ik daar eerlijk en dan geef ik daar een antwoord op. En voor je het weet is dat de kop in de krant. Dus ja. ik kan ja. ook Hij eigenlijk helemaal niet eerlijk het. zijn. Ja. Dus, uh, nou ja, je, uh, uh, nee, ja, eerlijk zijn is. Uh, is eerlijk gezegd wel mijn uitgangspunt. Um, en soms zeg je het wat omvloerster... omdat je geen zin hebt in een vervelende kop. Um, dat, dat hoort ook een beetje bij. Uh, de maar stel politiek. dat u nou wel heel even om hierop door te zamen, ja. heel teleurgesteld, dan zou u dat ja. toch nooit zeggen? Nou, ik geloof niet dat ik dat uh, inderdaad in een, ra op een, radio, in een radioprogramma uh, zou gaan zeggen. Maar ik kan ik kan je wel zeggen dat, dat die, dat moment van teleurstelling, wat u net schetst, dat was geen zin ja. Zijn er dromen die u wil verwezenlijken? U bent daar net begonnen. Hè? Ja. Hier in elk geval in Den Haag dan. U heeft natuurlijk jaren in Brussel gezeten. Is er iets waarvan u denkt: Ja, dat is mijn ambitie? Nou, Kijk, iets concreets. Carpe diem is mij te vrijblijvend. Maar tot nu toe is mijn loopbaan verlopen um, best spontaan en zonder. Ik denk dat je het onbewust best wel stuurt, maar een hele lange termijnvisie over waar wil ik zijn? Uh, die heb ik even losgelaten omdat ik. Ik ben ooit begonnen bij de Europese Commissie, zowel in Brussel gewerkt als in Letland. Heb een tijd in de private sector ook uh, gewerkt. Ben vervolgens voor de gemeente Amsterdam gaan werken eigenlijk een beetje gerold in die Europese politiek. Ik um, heb nu de grote eer om uh, kamerlid te zijn. Dat ben ik pas net. En ik vind, ik vind eerlijk gezegd dat ik dat vak eerst moet beheersen... voordat ik weer um, verder denk aan een volgende stap. Er is nog niet een, een, iets in het, he, in het nou, bij, uh, Nee. Nou, wat van... ik misschien ooit zou willen, maar dat is echt ooit. Ooit is een paar uh, jaar in Washington D.C. werken. Dat is nog wel, als je het nou hebt over dromen... en bij een uh, grote denktank, dat, dat lijkt me wel fantastisch, ja. Uh, om uiteindelijk wat te bewerkstelligen? Ja, om beschouwend naar bepaalde problemen te kunnen kijken... en daarover te kunnen schrijven en te praten en te filosoferen. En dat is misschien wat nu een beetje mis in het dagelijkse ha politieke handwerk... omdat alles snel moet, hectisch is, dynamisch is. Dat is een uh, fantastische uh, arena om in te opereren. Maar ik heb soms ook wel eens dat ik denk, ik wou dat ik iets meer tijd had... Um, en daar meer uh, over na te kunnen denken en daarover te kunnen schrijven... En dan heb je in Washington DC uh, prachtige mogelijkheden. Dus dat is nog wel eens een droom, maar dat is voor echt voor de verre toekomst. Ja. En put het ook uit, die politiek? Um, nou, het is, wel, het is wel 24 uur per dag. Um, ja? um, maar dat is, kijk, de, Jozef van Aert heeft ooit tegen mij gezegd: de dag dat je je niet meer verbaast, je, je niet meer opvreet over misstanden, over, uh, of je op kunt vinden over mooie dingen dat is de dag dat je, dat, je, dat je murf raakt, dat is de dag dat je eigenlijk de politiek uit moet. En um, ik heb die dag nog lang niet bereikt, dus ik zit nog vol energie. En daarom uh, hou je het ook vol. En ik denk eerlijk gezegd dat als je voelt dat, die, dat je die energie niet meer hebt... dat je een beetje murf raakt inderdaad, dat je dan inderdaad moet stoppen... omdat het anders wel een uitputtingslag wordt. En wat heeft u moeten opgeven door deze waanzinnige drukke baan? Uh, nou, ja, Mijn sociale leven is wel uh, wat teruggelopen. Om het maar even zo uit te drukken. Dat betekent niet dat ik vrienden ben kwijtgeraakt. Maar ze veel minder zie in vergelijking met vroeger. Ja, en bellen uh, die wel eens op zich Janine. Ja, tuurlijk. Ben wat? je er nog? Leef je nog? <laughs> nee, maar ook als ze uh, u gezien hebben bijvoorbeeld. Op een, ja. In een uh, televisieuitzending of wat. Ja. En ook op de radio. <laughs> ja. Ja. Ja. ja. Nee, dan, uh, nee dan, hebben we, dan wordt er gebeld. En er is natuurlijk veel sms, mail en Ja, Maar ook adviezen? Oh ja, ze zijn het wel eens met me oneens, maar dat houdt je alleen maar scherp. Dus dat vind ik helemaal niet erg. Um, ja, en ook, ja, dat, dat hoort er gewoon bij. Toch? Maar ook over hoe u het doet, bedoel ik. Um, ja, maar ik, ik weet niet of ze altijd helemaal het achterste van hun tong laten zien. Dus over het algemeen krijg ik vooral uh, aardige en attent commentaar. Ja. En wie zegt wel echt eerlijk van Janine? Ik denk dat mijn. Uh, uh, Collega's die zijn, mijn, mijn VVD-collega's zijn over het algemeen heel eerlijk hè. Er wordt bij ons in de fractie echt gewoon gezegd: dit deed je goed, dit deed je minder goed? Let hierop, let daarop. Mm -hmm. Dat is niet altijd even makkelijk. Maar het is wel heel goed om um, ja. jezelf ook weer te durven. Dat te deed verbeteren. je niet goed, onlangs. Um, nou, onlangs. Ik heb nog geen onlangs voorbeeld. Maar ook even een tijdje geleden. Ja, ik, ik, ik zit nu heel hard te graven in mijn hoofd. Maar ik weet zeker dat het bij mij echt prima va vaker is over... Oh nee, ik, ik heb nog wel een goed voorbeeld. Dat was namelijk toen ik net uh, bekend werd dat ik Europar of, uh, naar de Kamer zou gaan. Toen zat ik bij Paul Witman in de uitzending. En toen werd ik enorm in een hoek geduwd door Jeroen Pauw En dat deed ik gewoon niet goed. En dat heb ik ook lekker teruggekoppeld gekregen. Ja. Oké. Okay. <laughs> Heeft je weer van geleerd? Absoluut, ja. Hartelijk dank, Inelvo. Graag gedaan. Janine Hennis Plasgaard, Tweede Kamerlid voor de VVD. En nou, succes met alles daar, hè, in die dank Tweede Kamer. Wel. En dit, waren, dit was het gesprek van vanavond, van deze vrijdag. Um, die kunt u ook terugluisteren. Niet alleen dit gesprek, maar ook andere op onze site 2dingen.nl. En uh, Willemijn Veenhoven die neemt het straks over, BNN Today. Jij ook aandacht heel even voor Japan nog? Ja, zeker, zeker. Jan Smit is hier. Die, oh. an, die andere Jan Smit, die vandaag heel lang uh, veel in het nieuw, nieuws was... die alles weet over tsunamis. En uh, we gaan hem ook even voorleggen, want het is natuurlijk net weer een, uh, een bericht... Over, maar dan aan de westkust van Japan over een nieuwe aardbeving en hoe het daarmee zit. Oh, deze. Ja, dat allemaal. En nog veel meer na het nieuws van half negen. Hier is Job Bout. Radio 1, het NOS-journaal. Japan is vanavond opnieuw opgeschrikt door een aardbeving... ditmaal in het westen van het land. Het is een beving van 6,6 op de schaal van Richter. Verder is er nog weinig over bekend. Het blijft ook onduidelijk hoeveel doden er zijn gevallen... door de aardbeving en de tsunami in het noordoosten van Japan vanmorgen. De politie meldt dat er 151 lichamen zijn geborgen... in de stad Sendai, waar de meeste schade is aangericht. Andere bronnen spreken van tenminste duizend doden. Het zoeken naar slachtoffers wordt bij daglicht voortgezet. Het is nu nacht in Japan. Ook Nederland en de Verenigde Staten hebben hulp aangeboden... bij het zoeken naar slachtoffers. Verder zijn er problemen met een kerncentrale. Het koelsysteem hapert, maar er lekt geen radioactief materiaal. In de omgeving van de centrale zijn 2800 mensen geëvacueerd. Vicepremier Verhagen erkent dat Nederland bij de evacuatie in Libië... door Nederlandse militairen geen toestemming heeft gevraagd... aan de Libische autoriteiten om het luchtruim binnen te komen... Dat was in strijd met normale gebruiken, zei hij na afloop van de ministerraad. De precieze toedracht van de evacuatie en van de vrijlating van de drie Nederlandse militairen schrijft het kabinet later in een brief aan de Tweede Kamer. De drie zijn nu nog in Griekenland. Vragen, denk dat ze morgen naar huis komen. Maar helemaal zeker is dat nog niet. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven is Het Vrijdag 11 maart, 2 over half negen. Goedenavond. In Japan heeft een zware aardbeving een tsunami veroorzaakt. Het kan je niet ontgaan zijn. Uh, zometeen hebben wij het hier daarover in BNN Today. En ook over de laatste aardbeving aan de westkust van Japan. En ik praat met Arjan Blanken van het Rode Kruis. Die was in 2004 als hulpverlener in Sri Lanka, uh, Sri Lanka na de tsunami toen daar. En hij kan vertellen over de ravage die de Japanners nu over een paar uur aantreffen als ze wakker worden. En dat is bijna... En verder zijn de olieprijzen gedaald als gevolg van de aardbeving. Ik zou denken, we gaan ze juist stijgen. Schaarste, maar nee. En iets na negen uur hoor je het antwoord op de vraag... of we nou met z'n allen als een dolle moeten gaan tanken... of dat die prijs gewoon een tijdje laag blijft. En in Today's Talent zijn vandaag twee hydrogeologen te gast. Ze houden zich bezig met water. En ze voorzien een probleem met het drinkwater in Japan. Maar als het goed is, hebben ze hiervoor een oplossing bedacht. En onze eigen Joris Kreugel die ging langs wat coffeeshops in Utrecht. Niet alleen langs coffeeshops, maar ik ben ook bij de wethouder geweest. Want die heeft namelijk een plan gelanceerd om te kijken hoe ze wiet gezonder kunnen maken. Een goed initiatief vind ik. Want je weet immers maar nooit wat je rookt... en wat er allemaal op die achterkamertjes gebeurt waar de wiet geteeld wordt. Ja, leuk. Ja, Stony Maloney, die joris altijd. <laughs> ja, uiteraard veel nieuws over de aardbeving en tsunami in Japan. Verder het goede nieuws voor de militairen die vastzaten in Libië. Ze zijn namelijk weer vrij tot opluchting van minister Hille en premier Rutte. Ja, ik ben natuurlijk heel erg blij uh, voor de militairen zelf maar natuurlijk ook voor uh, hun familie, uh, voor hun naasten. Straks meer daarover. Verder moeten de stemmen in Flevoland worden herteld... en er was vannacht een schietpartij op de A1 bij Muidenberg. Zometeen na negen uur hoor je de uitgebreide versie van Ranking News. Leuk, thank you. Elke dag bellen we hier in BNN Today... met interessante, bekende mensen over een dag. Vandaag als eerste Playboy-hoofdredacteur Jan Heemskerk. Vandaag een botsing van twee werelden. Terwijl de tsunami Japan overspoelt... ...is de belangrijkste getuige die in mijn Twitter-timeline opduikt... ...Bastiaan van Schaik. De man die de babbel- en stijlnieuwtjes voor RTL Boulevard vult... ...is ineens mijn venster op de tsunami. De wereld is een rare plaats. En de dag van oud-staatssecretaris van Defensie en CDA-topman Jack de Vries. Groot is de opluchting over de vrijlating van de Nederlandse militairen. We kunnen ook blij zijn met de welwillendheid van Gaddafi om daaraan mee te werken. Maar dat betekent niet dat we nu achterover kunnen leunen, Want er gebeurt daar nog veel verschrikkelijks richting zijn eigen volk. Wat mij betreft dus opschieten met die no-flyzone. En schoenenontwerper Floris van Bommel. Ik heb vandaag weer vergaderd. Ik heb voor iedereen een tip waarmee je zo'n koffieorgie lekker basic kunt houden. Wanneer iemand bij ons een overdreven moeilijk woord gebruikt of een onderwerp aansnijdt... dan steek ik altijd even mijn vinger op en dan schrijf ik terwijl ik dat langzaam uitspreek dat woord op. Consensus. Dat werkt fantastisch. Ja, zo meteen praat ik met Marilou van Andel en Erwin Kensen over het programma Beauty and the Beast. Heb ik net gezien vanmiddag, was erg wel een indruk. Maar eerst even kort, Marilou, hoe was jouw dag vandaag? Uh, nou, eigenlijk wel lekker. Ik uh, heb gesport en heel weinig gedaan. Want ik was lekker vrij, dus uh, heerlijk dagje. En jij, Erwin? Ik heb uh, gewoon gewerkt, zoals altijd. En vanochtend zaten jullie een heel uur bij radio bij Funnics, toch? Ja, ja, klopt. Klopt. ja dat klopt. Ja. Dat ook nog. Zometeen, dus hier in BNN Today. Tot zo. Ik ben wakker worden. bakkenborden. Ja, sorry. Uh, wat werd natuurlijk ook uh, geschaatst. He. En een succesvolle ja, en dag hoe? was het. Nou, nou, dat bedoel ik maar. Op het WK afstanden in uh, Insel. Negen medailles werden er vandaag vergeven. En daarvan waren Erma Lies, let op, zes voor Nederland. Het podium op de 1500 meter bij de vrouwen was zelfs helemaal oranje. En opnieuw was Irene Wust daar de beste. Gisteren al op de drie kilometer. Nu op haar eigen afstand de 1500 meter. Ja, hier wil je gewoon graag een Olympisch kampioen heel goed op rijden. En wereldkampioen worden. En ja, dat het dan zo lukt met zo'n race. zeg is echt fantastisch. En, het is natuurlijk super dat we met drie dames uh, 1, 2 en 3 op het Nederlands podium staan. Dat is gewoon uh, echt fantastisch. Diana en Jorien ook. Uh, super races en uh, gewoon een heel Nederlands podium. Wie had dat gedacht? Ja, wie had dat gedacht? Diane, Diane dat was Diana Valkenburg. Pakte dus zilver en brons ging naar Jorien Voorhuis. Bob de Jong die zorgt ook voor Nederlands succes. Hij verzekerde zich van de gouden medaille op de 5 kilometer. Ja, daar had hij zelf ook wel een beetje op gerekend. Ja, nou goed, je weet dat je al vindt het hele jaar. En dan wil je deze ook pakken. En die telt zeker... En dan, uh, dan moet je, maar je wil ook. En dan is het moeilijk om de rust te bewaren. En, uh, mijn ervaring helpt daar gelukkig mee, omdat ik gewoon uh, weet van het, het zit goed. En uh, blijf maar rustig. Ja, Bob de Jong ook alweer 36 hoor, geloof ik, zo ongeveer. De Zuid ja, <laughs> ja de Zuid en dus, ja. Nee, niks. De Zuid-Koreaan Lee werd daar tweede en de Ruskoopreft derde. Verrassend was trouwens ook de uitslag op de duizend meter bij de mannen. Niet zozeer dat Charlie Davis won, dat was, was niet zo heel verrassend. Maar Kiel Nuis werd tot ieders verbazing tweede... en Steven Groothuis moest daar genoegen nemen met het brons. Dan het voetbal van vanavond. Op papier een aantrekkelijke wedstrijd op de vrijdagavond... want Utrecht tegen Groningen. niet mee, die gaat het allemaal bekijken. En Rachna, ja, toch twee ploegen waarvan je zegt, die willen wel graag weer eens winnen. Zeker Groningen. Beide ploegen worden opgejaagd op de ranglijst. Kijk naar Groningen, de nummer 5. 44 punten, eentje meer dan AZ. De nummer 6. En voor Utrecht geldt een plekje bij de eerste 8 is toch wel de doelstelling op zijn minst. Maar als je kijkt naar Heerenveen, die ploeg staat er maar 4 punten achter. En Utrecht speelt heel veel wedstrijden gelijk. Inmiddels al 6 op een rij. Worden het er 7. is dat een evenaring van een eredivisie-record. Nou, misschien kunnen we daar vanavond nog even op terugkomen... Meest opvallende dingen bij beide ploegen. Als je kijkt naar Utrecht, daar staat dus, uh, Strootman weer als verdedigende middenvelder opgesteld. Van Wolfswinkel is de nummer 10. En niet voorin de kogel, maar. Ja, ik hoor een enorme echo. Ik raak er een beetje van in de war. De kogel staat als meest vooruitgeschoven man in het elftal van Tom Duchatinier. Zo is het al een stuk beter. Dat praat toch wat even wat fijner. En bij Groningen ontbreekt de topscorer, maar Tafs nog altijd met zijn liefstblessure. De scheidsrechter is Ruud Bossen. De aftrap zometeen om kwart voor negen. Zonder echo racht er niet meer. Menno, Dit dankjewel. is Radio 1. BNN Today. It is still going. Oh my God, the building's gonna fall. Het noorden van Japan is getroffen door een zeer zware aardbeving die had een kracht van 8,9 op de schaal van Richter en werd gevolgd door een tsunami. Het is nog niet bekend hoeveel slachtoffers er zijn. Er wordt op dit moment één dode gemeld. Zoals het gebouw heen en weer ging, we dachten wij echt van: uh, dit is het einde, dit, dit houdt zo'n gebouw nooit. En alles uh, viel uh, uit kasten naar beneden. Uh, het hele gebouw uh, stond te kraken, terwijl het een, een veilig gebouw zou moeten zijn. Uh, het was echt uh, doodeng. Het moet verschrikkelijk zijn als je die, die modderstroom ziet... die alles met zich meesleurt, die maar doorgaat en doorgaat en alles wegvaagt. Je ziet soms auto's rijden die niet weten wat er op ze afkomt. En het gaat maar door, het gaat maar door. Ik hoor nu berichten dat in de hele regio een tsunami warning wordt afgegeven. Dus ook in Indonesië, ook in Taiwan worde mensen echt opgeroepen om niet naar de kust te gaan. Yes, the ground was rolling for an extended period of time. I wasn't exactly sure what to do or where to go. I'd never been prepared for anything like this. My wife and I stood outside and basically held on to the outside of our house. You couldn't even stand up. We were 15 minuten lang ging de aarde op en neer alsof je donker was. Dat was zo zo gevoel alsof alsof op een boot stond. ごみの皆 to the people of Japan. op de je hebt waarschijnlijk al Probably have ready seen on television and heard over radio that at 14:46 today an earthquake hit of 8.4 on the magnitude scale centered around the shores offshore Sandiku. De nacht valt nu in Japan, dus het wordt nu donker. Dus de hele omvang van de, van de totale ramp is ook helemaal niet meer te zien. Je kan het niet meer vanuit de lucht uh, opnemen. Uh, mensen die dus eh uh, zijn door de uh, door de golven en die nog in leven zijn, uh, die kunnen niet gered worden. Ik bedoel, uh, ja, het is echt verschrikkelijk. Ik denk dat je morgen een soort van uh, nou ja, een soort van hel aantreft daar. Ja, we praten hierdoor over de aardbeving in Japan met Jan Smits, geoloog aan de Universiteit van Amsterdam. Goedenavond. Aan de Vrije Universiteit dan. Aan de Vrije Universiteit. Precies. Um, ja, Door die on aardbeving ontstond die enorme tsunami... Ja. die dus een groot deel van Japan overspoelde. Daar hebben we het zo over. Maar even, het laatste nieuws is dat er nu aan de westkust van Japan... net ook weer een aardbeving is geweest. Dat ja, is wel een stukje kleiner, hoor. Maar het ja. zit, zit er heel goed in dat de een in verband staat met de andere. Alles staat onder spanning. Ja. En dan ontlast zich die spanning op één grote breuk. Maar dat betekent wel dat de spanning op andere breuken toeneemt. Dus het is helemaal niet te verbazen dat die nu uh, En dan heeft ook u het afgaan. over de spanning op in, in de aarde, hè? de spanning in de hebben juist ja. onder Japan. Er zijn heel ja. veel breuken daar. Er is er nou één losgeschoten en wel heel fors. Maar dat betekent dat al die andere breuken die ook onder spanning staan... Woep, daar gaan ze. Maar u zegt dat het, het zou heel goed kunnen dat het ermee te maken heeft. Maar ik met mijn boerenverstand denk dan... natuurlijk heeft het ermee te maken. Nee, zo simpel is het niet. We hebben natuurlijk heel veel aardbevingen om mee te vergelijken. Dan hebben ze het altijd over aftershocks. Ja. Nou, Dan heb je het eigenlijk alleen over uh, schokken... die op precies hetzelfde breukvlak plaatsvinden. Maar als je goed kijkt naar het kaartje... dan zie je dat in de wijde omgeving af en toe dingetjes recht. Uh, zet en rechts schokken. Mm -hmm. dus het is net een huis met allemaal, allemaal barsten erin. Als er één stuk gaat, ja, de rest, uh, je kan zo'n zo spelletje waarbij je een steentje wegtrekt voordat het ineens stort. Nou, dit ook. Dit, dit verhoogt ja. onmiddellijk de spanning op allerlei andere breuken. Er zitten er duizenden onder Japan. Overigens, nu geen um, waarschuwing voor een tsunami. Dus dat is goed nieuws. Nee, nee, nee. Het kan zijn dat het een heel andere karakter is. En, ja. uh, het kan ook zijn dat hij die wat dieper zit. En normale breuken die aan de westkant van Japan zitten, zitten op een diepte van 150 tot 300 kilometer. En uh, aan, de, aan de oostkust is dus die deze hele groot. Is dat ondiep? Is dat ondiep? Voor ons is 20 tot 10 kilometer is erg ondiep. En dat je daar zoveel energie loslaat, ze vlak onder de oppervlakte... Ja, dat hmm. wordt meteen doorgegeven naar de zee die erboven ligt. En dan is het bingo. En toen kwam die enorme tsunami en dan hoorde ik u vanmiddag zeggen... dat zelfs wij in Nederland er iets van gaan merken. Ja, je kan het zelfs uitrekenen wanneer. Ik dacht ongeveer 40 uur na de aardbeving. Hij hij reist waarschijnlijk om Zuid-Afrika uh, Zuid heen. Gaat door de Atlantische Oceaan heen. En uiteindelijk merk je dat hij uh, in Europa aankomt. De vorige van ja, maar 2004 Maar wat, wat is kan ik daar, als ik nu naar, naar het strand ga, wat zie ik ervan? Of, We of morgen, een golfje dus? die misschien ietsje hoger is en nog een hoger op. Daar merk je echt helemaal niks van. Nee. Maar Rijkswaterstaat heeft overal boeien liggen... waarbij ze dus het gemiddelde van de golf en de getijden goed kunnen volgen. Het zou best kunnen zijn dat zij het kunnen waarnemen. Ja. Ze zeggen van, hé hey jongens, het gaat opeens 20 centimeter hoger. Nou, daar hoeven we echt niet wakker van te worden Gaat u kijken? Nee, ik ga lekker. Nou <laughs> ja, dit is uw vak. ja ik Nee, voorstellen maar het, dat voor dat 20 u... centimeter word ik niet wakker nee? hoor. ik denk van, ja. nee, ik zou wel graag daar ter plekken willen zijn in Japan natuurlijk om te kijken. Dat, gaat u gaat er niet naartoe? Nee, niet op de hmm. korte termijn, nee. Laten we het hebben over wat er gebeurde. U heeft ook die beelden gezien, die enorme modderstroom. Ja, al die, die huizen, boten, auto's, vrachtwagens, alles werd meegesleurd. Alles door elkaar geklutst. ja. Typisch voor een tsunami. Ja. Hadden die mensen een kans nee, gehad? Kijk, 120 kilometer is echt heel dichtbij. Dus ik vermoed dat ze 20, 30 minuten na de aardbeving... waar we moesten helemaal bijkomen van dat heen en weer schokken... want dat duurt ook twee minuten. Kijk, na hoe lang dat duurt, dan komt, die aard dan komt die tsunami op de kust. Dus ja, als ze in 20 minuten tijd gerealiseerd hebben... dan komt een tsunami, dat sluit ik niet uit hoor, maar, mm -hmm. En op die beelden zie je ook niet zoveel mensen rennen. Maar je ziet auto's rijden en ze zijn niet in paniek. Er is geen grote file landinwaarts. Dus ik verwacht dat de slachtoffers gaan oplopen tot tien. Misschien wel vijf, maar die mensen eindelijk. hadden dus ook echt niet gewaarschuwd kunnen worden. Daarvoor was het te kort. Dag. Nee, niet echt. Of je moet weten dat er zoiets aankomt. En dan zeg je meteen van, huppakee, druk op de knop. Zoals vroeg, hoe laat was het daar? Het was drie uur s middags. Dus uh, ja, moeten ze maar net naar de radio luisteren. Nee, hey, u... dat is te kort. Toen ja. u het zag, hè? Die, die enorme vloedgolf met al die troep erin. Wat, wat dacht u? Dat was een vu. Ik heb die video's gezien van Sumatra van 2004. Ik dacht, van, dit is precies hetzelfde. He, wat mensen denken, tsunami als een golf, he, waar je even lekker op kan surfen. Waar uh, nu wordt gezegd dat ze in Californië wachten op die golf. Er liggen moeten... daar surfers te wachten. Ja, vast wel. Dat zou ik ook doen als ik surfer was. Maar je moet je realiseren, er komt een golf aan met een voorkant. Maar er zit geen achterkant aan, die zit 100 kilometer ver weg. Dus dat gaat maar door. Het is een muur van water met een grote plas water erachter. Daarom zie je ook op de video's dat het maar doorgaat. Land Landinwaard, waar het komt maar geen eind aan. Een normale golf die op het strand slaat, nou woes, woes en weg is hij. Maar die heeft een achterkant. Je kan de surfer er even doorheen duiken. aan De, ja. de andere kant kom je boven. Deze heeft geen achterkant. Het is een muur van water en daar zit een zootje energie in. Dat is werkelijk geweldig. Maar als je nou, op, op het land hadden mensen geen kans. Want ze wisten het niet en ze hadden geen tijd om weg te komen. Maar op zee, ja. wat moet je dan doen? Als je een bootje hebt, hè? je hebt half uur de tijd. Dan zeg je, ik, ik pak mijn bootje en ik vaar 500 meter voor vaak de zee. Dan is er niks aan de hand. Dat is natuurlijk raar, hè? Maar dan ga je dus eventjes op en neer, maar dan krijg je niet die enorme heen en weergaande bewegingen. Dus al die vissersboten die bij elkaar geveegd worden, ja, die hadden eventjes de motor moeten starten en, en dan eventjes buiten gaats gaan. Dan is er niks aan, Sorry, Je rent natuurlijk het land op, want je denkt daar. En je je rent het land op, maar als het ja. zo heel vlak is, ik hoorde al het bedragen van vijf tot tien kilometer. Nou, die kan je echt niet, uh, dan kan je niet nee. vooruit rennen. Wat ik zou Moeilijk vindt om te begrijpen, dit is een enorm natuurgeweld. De, ja. Deze konden ze niet zien aankomen. In ieder geval, de tijd was te kort om te waarschuwen. Maar nu rolt hij door, rolt hij door. Zometeen komt hij in Californië aan. Ja, Dan valt precies. het allemaal vandaag nog wel mee. Ja. Met, maar het, het had natuurlijk wel ook heftig kunnen zijn. Op andere plekken ook al grote tsunamis. Natuurlijk wel, maar de kracht neemt toch wel af. na de, de afstand die hij over ja. de, de Stille Oceaan reist. Hè. De, het is, hij kan ook zo snel en zo ver reizen, omdat die zee zo ontzettend diep is. Hè. Vijf kilometer bij Japan. En dan gaat het verderop. Dat betekent dat er een, een, een, zo'n golf rent op de zeebodem. Maar als die vijf kilometer diep is, zit er nauwelijks, nauwelijks frictie, weerstand in. Dus die golf die gaat wel door, maar neemt toch een energie af. Dus uiteindelijk. Ja. En bovendien ben je dan al in Californië na acht uur ben je al gewaarschuwd. Dus maar hebben wat iedereen ik, van de strand weggejaagd Kan weggegaan Er helemaal niks door? tegen als je het van tevoren weet. Kan er helemaal niks tegen gedaan worden? kan je geen golfbrekers neerleggen. Je kan wel iets neerzetten hoor. Er zijn heel veel plekken in Japan waar ze een 5, 6 meter hoge muren hebben staan. Dus een deel zal ook wel tegengehouden zijn. Maar tegen zoiets? Nee. Daar uh, slaat het gewoon overheen. Dat zie je ook op die video's. Dan zie zo'n weg als een dijk en woef gaat het er zo overheen. Dus, uh... en dit is ook wel exceptioneel. Dat is, uh, ze hebben iets op aardbeving. Uh, Kracht 7 hebben ze waarschijnlijk wat gebouwd. Maar 8,9, ja, dat is een andere orde van grootte. Dit is, het valt me toch een beetje tegen, dat wij mensen daar maar niks aan kunnen doen. Dat, is, dat, dat, dat, nee, dat u daar, nee, meneer nee, Smit, nee. daar niet... Zijn. Nee, dat is ook typisch des mensen. Je denkt ja. dat, je, dat wij het klimaat wel even kunnen veranderen... en ook weer even de thermostaat terug kunnen draaien, zodat de CO2 in gooien. Ja, dat is een beetje godspelen. Maar de natuur is dus duidelijk veel krachtiger dan we denken. En er zijn dingen waar je wel voor kan waarschuwen en weglopen... maar je kan er op zich niks tegen doen. Even, u, zei, u zei net van het is logisch dat natuurlijk uh, uh, over de afstand neemt uh, de golf al, de, de kracht af. Ja. Um, maar dat nou, hoeft niet toch per se? Nou ja, als je, als je in een perfect vacuüm bent met een perfecte vloeistof. Maar dat is de zee natuurlijk niet. Al die moleculen die bewegen in zo'n golf en die wrijven tegen elkaar. Die zorgen voor energieverlies. Dus uiteindelijk sterft die golf al uit. Hij wordt ook steeds lager. Naarmate die Nederland nadert is het maar een heel klein golfje nog maar. En, uh, en ik denk ook dat dit soort golven de laatste echte grote is in Chili ontstaan in 1960. Die was nog een stuk groter dan deze. En die heeft voor honderden doden in Japan gezorgd. Dus uh, het kan wel dat het uh, zo groot is en zo hoog. En bijna zonder energieverlies over de oceaan. Nou, en in die tijd hadden ze helemaal geen waarschuwingssysteem. Maar u verwacht niet um, de gebieden die nu al gewaarschuwd zijn. Ten eerste zijn die mensen natuurlijk al... Uh... We hebben veiliger heen komen gezo gezocht. We verwachten ook geen grote tsunamis nu. Nee, nee, nee, nee. Dus, Dit is gebeurd. Deze ene, ja. deze ene breuken, dat het één keer losschiet, die veroorzaakt het tsunami. En al die kleine je moet niet vergeten, dit was die tweede aardbeving of derde, was eentje van 6.6. Eén puntje op de schaal van Richter is een factor 33 in energie. Dus als ik van 6 naar 7 naar 8 ga, dan is 33 maal 33 meer energie. Dus wat dat betreft is 6 is maar een peulenschilletje. Die zal echt geen grote tsunami veroorzaken. Wat een dag voor u, hè? nu nog een nieuwsuur en dan heeft u geloof ik de hele dag op zitten. We zullen het wel zien, ja. Dank u wel, Jan Smit. Okay, Today. Ja, wat gaan wij zo meteen doen? Dat heb ik hier voor mij. Um, pardon? Ja, oké. Okay, ja, nee, um, naast mij uh, iemand met een uiterlijke afwijking en iemand die geobsedeerd is door uiterlijk en schoonheid. En wat hier is te komen doen, dat hoor je zometeen. Maar eerst hoe vond ik The Night Before? De Night Before. Komende zondag, dan start Net5 met het programma The Beauty and the Beast. En daarin wordt iemand met een uiterlijke afwijking... gekoppeld aan iemand die geobsedeerd is door uiterlijk en schoonheid. Om zo eigenlijk die beauty dan een spiegel voor te houden. Nou, in de eerste aflevering ontmoet Beauty Marilou, Beast, Erwin en dat gaat zo. Hallo. Hi, ik ben Marilou. Dag Marilou, ik ben Erwin. En je komt uit? Amsterdam. Amsterdam, oké, okay. leuk. Uh, ik wist niet zo goed wat ik tegen moest zeggen. Ik heb wel eens op tv mensen gezien die er anders uitzien. Maar nog nooit in het echt. Dus. Het, uh, ja, je probeert toch gewoon normaal te doen. Alleen het valt natuurlijk wel op. Het eerste wat ik dacht is. Wat zal ze koud hebben in een cocktailjurkje? <laughs> zal ze het koud hebben in een. Ja, want jij staat er in een. Overigens ontzettend leuk, jurkje viel me op. Dat hebben we wel. Marilu en Erwin, goedenavond. Goedenavond. goedenavond. Um, ja, dus te zien aankomende zaterdag in The Beauty and the Beast. Ik heb hem vanmiddag gezien. Ik vond het een uh, indrukwekkende aflevering. Um, dit is natuurlijk radio, dus mensen kunnen jullie allemaal niet zien. Uh, behalve trouwens als ze naar de webcam kijken via bn Dat kan dan weer wel. Um, maar Marilu, omschrijf jij even Erwin, hoe die eruit ziet. Erwin heeft een syndroom, dat heeft hij vanaf uh, geboorte af aan. Hij heeft... Uh één oor dat werkt waar die een gehoorapparaat mee heeft en één oor dat eigenlijk niet volgroeid is. Uh, hij heeft geen jukbeenderen en um, nou ja, zijn ogen die hij heeft uh, vaak last van zijn ogen, toch? Ja, dat klopt helemaal. Ja. Geen jukbeenderen en ja, hoe schrijf je dat, hè? Lastig. Hij heeft het syndroom van. Treacher Collins. Treacher Collins. Treacher -Collins. Ja. ja. En, om, en ook iets met je ogen, uh, die zijn ook anders van vorm, een beetje, toch? Of ja, nee, ze, ja, ze hangen iets meer naar buiten de, ja. in plaats van naar binnen toe. Ja. En Erwin, omschrijf jij Marie-Louis? Uh, jeetje. Nou, mooie kapsel, haar tot over de schouders. Mooie lach. Ook een mooie neus. <laughs> Belangrijk punt, heel belangrijk <laughs> punt, want dat, dat komt daarvoor in de serie. Marillen, wil wil graag iets aan de neus laten doen. Nou, gewoon een hele mooie meid. Vind Absoluut, ik. zeker. Ik heb het uh, heel vaak gezegd. En ja. Ik hoop dat ze het ook gelooft. Geloof je dat? Marilla? Nee, dat geloof ik niet. Jij gelooft niet dat hij haar mooi vindt. Nou ja, hij ja, misschien wel, maar ik bedoel, mensen zeggen toch altijd hè, om niet onaardig over te komen. Dus ja. Maar, maar, ja, die, die... Maar, ja, maar ja, je kent me nu vier, vijf dagen. Heb, hebben we ze allemaal opgetrokken in het huis. Dus dan, dan weet je toch wel of iemand het uit beleefdheid zegt. Of dat hij het echt meent. Dat is waar. En? Dan geloof ik het nog niet. Nou, ja. <laughs> <laughs> nou, ik geloof het wel meer bij hem dan bij een ander. Maar ik ben van mezelf zo onzeker en zo... Uh... Ja, dat ik mezelf niet mooi vind, dat ik het al lastig vind... om het van iemand anders te horen. Ja. Want daar gaat die serie over, hè? The Beauty and the Beast. Dan zet je in een beast. Ik vind het trouwens een lullige titel. Beauty mm -hmm. and the Beast. Want Nou, ben jij wel een beauty, maar omdat zeg dat jij een beast bent... vind ik wat, weg... wat vergaan. Je ziet er wat anders uit. Ik zie je ziet er wat anders uit. Precies. Uh, uh. Maar goed, maar even daar gelaten. Maar het gaat er natuurlijk om dat jij dan... Want dat voor eerst, die eerste tien minuten dacht ik, ja, ja, ja. ligt er allemaal hartstikke dik bovenop. Zet Erwin naast jou en dan moet jij natuurlijk gaan denken... Van, nou, het valt eigenlijk wel mee met hoe ik eruit ziet. En misschien moet ik maar Ja, van... maar nee, dat is het niet, denk nee, ik. Nee, nee, uiteindelijk wordt het dus een heel mooi programma. En uh, leren jullie elkaar beter kennen. En gaat het over jullie beide onzekerheden. Kijk, um, ja, ik vond het ook heel moeilijk te begrijpen, Marie, Want je bent volgens mij gewoon een hele mooie meid. Uh, en er valt volgens mij weinig aan af te dingen. Erwin, begrijp jij dat, zij, dat dat programma wordt gemaakt... en gaat over dat zij zich onzeker voelt over haar uiterlijk? Nou ja, ik denk niet alleen dat het over haar onzekerheid gaat. Ik denk dat dat misschien wel ook in de maatschappij iets is... waar heel veel mensen last van hebben... dat ze onzeker over hun uiterlijk zijn. En dat dat helemaal niet hoeft, in mijn oog, in ieder geval. Maar begrijp jij dat zij het is? Nou ja, ik blijf het nog steeds heel erg moeilijk vinden. ja. En geloof jij Marilu, want het gaat er eigenlijk over dat Erwin dat helemaal niet zo erg is. Onzeker over zijn uiterlijk. Geloof jij dat? Nee. Nee? Nee, nou, ik denk wel, kijk, hij accepteert zoals hij is. Maar accepteren is iets anders dan um, niet onzeker zijn. Iedereen is onzeker. En Erwin had er ook liever anders uit willen zien, dat weet ik zeker. Ik bedoel, als hij die keuze had gehad, dan was het zeker anders. Maar... Ja, maar ja, kijk, ik bedoel, ik kan niet direct zeggen van ik wil nu. Iemand, uh, dat ik iets uit het recht pak en dat wil ik zijn. Ik bedoel, je krijgt het en ja, daar moet je het mee doen. En je zou eventueel iets aan kunnen veranderen. Ja. Maar ja, of dat de oplossing is voor mij, dat denk ik dus niet. De, de, de, de, de, het idee daarachter is natuurlijk dat jij dan denkt uiteindelijk: van nou ja, die neus van mij is helemaal niet groot. Ja, maar dat en, verbanden... uh, laat maar zitten met die operatie die je zo graag wil. Is, is dat eruit gekomen? Het is wel dat ik denk, van laat maar zitten met die operatie. Maar het heeft niet... Kijk, mijn onzekerheden blijven gewoon. Het, het gaat er alleen om wat ik heb geleerd. Dat je het moet accepteren dat je die hebt. En dat ze er ook mogen zijn. Maar dat dat niet hoeft te betekenen dat je gelijk iets moet veranderen aan jezelf. Dus dat ga je ook niet meer doen? Dat ga ik niet meer doen. Nee? nee. nee. En dat komt echt door Erwin? Dat komt mede dankzij Erwin, ja. Heb je er maar mooi bereikt. <laughs> ja, absoluut. <lacht> <lacht> Daar ben ik best goed trots op. Ik denk dat we allebei ook trots op, op, op, op, op elkaar zijn. Zou jij, eh, Marieluk, zou jij zo positief in het leven kunnen staan als je er zo uitzag als Erwin? Maar dan de vrouwelijke vorm? Nee, absoluut niet. Ja, nee. Maar ik denk dat het sowieso met een man anders is dan met een vrouw. En misschien heeft het ook wel met leeftijdsverschil... Hè? dat wij hebben een leeftijdsverschil. Hij is wat ouder. Dus misschien wat, hè? wat meer ontwikkeld. Dus jij hoopt dat meer... jij straks ook 38 bent... dat je dan wel uiteindelijk tevreden bent. Nou, dat hoop ik wel, ja. Ik kan je zeggen, Marilou, het <laughs> wordt er niet beter op, maar naarmate je ouder wordt, <laughs> Zeker niet van een vrouw. <laughs> dus daar zo zou ik... Meid, geniet er nu van hoe je er nu uitziet. Ja, ja, ja. <laughs> um, wat, wat hebben jullie aan overgehouden aan dit programma? Want dat is natuurlijk, het is natuurlijk een heel mooi opgezet. En het is vooral heel leuk om naar te kijken. En het is heel, want jullie zijn heel erg eerlijk. Jullie gaan ook langs jullie ouders. Dat is ook een hele mooie scène. Die zijn heel eerlijk over wat ze over jullie denken. Wat, wat heb jij hier aan overgehouden, Herman? Ik denk wel vriendschap. Ja? ik ja, denk het wel. Ik denk dat we dat toch... Eh, en ook niet zo'n oppervlakkige vriendschap ook, denk ik. Ik bedoel, lief en leed gedeeld, zoals ze dat willen zeggen. Maar ik denk dat het dan ook klopt. Wat ik wel een beetje pijnlijk vond, is dat jij, Marilou, zegt... als Erwin er anders uit had gezien, dan was ik nog wel op mijn geval ook. Ja, kijk, ik zie Erwin nu sowieso heel anders. Maar ik bedoel, dat heb ik, geloof ik, de tweede dag gezegd. En ja, dat klinkt heel lullig, maar ik denk... Als jij met een enorm, enorme man van 200 kilo uit zou gaan... zou jij het ook niet doen. Ik zeg ook niet dat ik het zou doen. Nee, het was maar, wel het was een harde opmerking. Ja, is het ook. Maar wel, wel de waarheid. Wel reali realiteit, denk ik. En dat is nu wel, het zal nu wel anders zijn. Ik bedoel, ik ken Erwin nu beter. Uh, al ja. meer dagen. Maar als jij hè, in eerste instantie... denk je dat wel. Dat allemaal te zien. En ook hoe Erwin daar weer op reageert. Dus Aanstaande <lacht> zondag om hoe laat? Bij net vijf? Dank jullie wel. Marilou van Andel en Erwin Kensen. Ragnar Niemeijer. FC Utrecht, FC Groningen. 13e minuut van de wedstrijd. 0-0 stand in de Gal De Meeste dreiging komt tot nu toe van FC Utrecht. Dat ook het balbezit heeft op de eigen helft. Met buitens nog. Eén kans gezien van de thuisploeg die er toe deed. Aan de rechterkant de kogel. De meest vooruitgeschoven man van Utrecht. Aan de rechterkant schoot hij hard op de handschoenen van doelman Da Silva van FC Groningen. 0-0 in de Gal B. M. -E.